Christiaan Bodenbakker met het NOS Journaal. Het pensioenfonds voor de grootmetaal belegt niet meer in steenkool, meldt Dagblad Trouw. De PME is het eerste grote fonds dat er helemaal mee is gestopt. De stap is opmerkelijk omdat veel bedrijven in de grootmetaal nog actief zijn in kolen en andere fossiele brandstoffen. De PME zegt dat ook deze sector af moet van vervuilende brandstoffen. In het Engelse Windsor lopen de straten vol voor het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Naar verwachting staan later vandaag zo'n 100.000 mensen langs de weg om een glimp van het echtpaar op te vangen. De bruiloft begint rond 1 uur, gevolgd door een rit met een koets door de straten van Windsor. De kiesraad in Irak heeft zoals verwacht de coalitie van de Shiïtische geestelijke Muqtada al-Sadr uitgeroepen tot winnaar van de parlementsverkiezingen. Sadr kan zelf geen premier van Irak worden omdat hij niet verkiesbaar was. Wel krijgt hij waarschijnlijk een belangrijke rol in de onderhandelingen voor een regering. In de stad Mandaka in Congo zijn drie nieuwe gevallen van ebola geconstateerd. Donderdag werd het virus voor het eerst aangetroffen bij een inwoner van de stad. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde toen al dat het moeilijk zou worden... ...verdere verspreiding van ebola in de stad tegen te gaan. Er wonen meer dan een miljoen mensen. In Saudi-Arabië zijn zeven activisten opgepakt... ...onder wie vrouwenrechtenactivisten die zich hadden ingezet... ...voor de mogelijkheid voor vrouwen om een rijbewijs te halen... Critici zeggen dat de regering wil voorkomen dat de activisten straks zeggen dat dankzij hun inzet vrouwen mogen autorijden in Saoedi-Arabië. De regering zou willen dat kroonprins Bin Salman wordt gezien als de drijvende kracht achter de hervorming. Bij de vliegeramp gisteravond in Cuba zijn vrijwel alle inzittenden om het leven gekomen. Volgens staatsmedia liggen drie slachtoffers in kritieke toestand in het ziekenhuis. De overige 110 mensen aan boord hebben de crash niet overleefd.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 Jezus. Ja, je zat elke week er starten, start hè, dat stukje ja. van de Beekse Bergen. Er is elke week wel iets naast gebeurd. Jezus, ja. doe normaal man. Ja, dat kan toch niet. Dat is echt niet normaal, gewoon is heeft niet even gewoon. Van... Good morning. Ja, je hebt het liedje in je hoofd dat is ook van... Leuk, van, de... van de Beatles. Van de Beatles. Ja, ja, als ze toch over die landen keuze hebben, die zouden <laughs> nog zo kunnen, die zouden zo achteraan kunnen doen. Ik heb wel nieuw in mijn hoofd, hoor. Ja. Oké, okay. nou, je houdt het nog geheim Oh, ik ben nieuwsgierig welke zwart-wit beelden daar nou weer bij zitten ah, Nee, neef, niet eens Op deze saaie, regenachtige zaterdag Ja, het is echt regenachtig ja. hoewel, Het is misschien niet saai, want Jawel, het weekend is begonnen ja. De Max Verstappen Formule 1 eh, Wat voor titel hangt er nu weer aan vast eh, Het is weekend? Uh, de Max Jumbo Max Verstappen Dat was het Er moest er een olifant vastgeplakt worden Ja, Ik hoop oh. niet dat hij op de baan loopt, die olifanten Dat is natuurlijk altijd een beetje vervelend, hè je kan al erg irritant in de weg staan. En ik heb die beelden gezien op YouTube. Nou, echt, dat wil je niet. Een olifant op, nee, de, oh, op de weg. Nee, o, zeker niet. Zeker echt, wat een niet. nare beesten gewoon zeg. Echt? Die Palestijnen zijn vervelend. Met die gooiende stenen. Dat is echt naadwolk. Maar die, die, die, die olifanten midden op de weg. Die zijn vervelender. Zeker weten. Nou, maar goed. Hij is vandaag is hij er nog niet volgens mij. Volgens mij is er morgen. Okay. De Jumbo oh. race dagen 2018 heet het. Met Max Verstappen. Okay, Inclusief. Supportprogramma. Oké, okay, ik zag wel mensen hier in de straat lopen. Die gingen dan uh, foto's maken van de, de naambordjes. Waar zijn we eigenlijk Weet je, want dan kan je dat later terugvinden. want Je hebt je auto nog heel erg anders oh, nee. geparkeerd. Ja. Je gaat nog even een wandeltocht naar vast uh, maken. En uiteindelijk kom je op het circuit uh, uit. Dat is een beetje het idee natuurlijk. Het is uh, de zaterdagmorgen. Het is weer een, een dag nadat er gisteren weer een schietpartij geweest is in Amerika. Echt? Oh, ja, in Santa Fe op een school. Daar is, is Er uh, waren geruchten dat er drie jongens waren. Er zijn uiteindelijk twee jongens opgepakt. En uiteindelijk blijkt dus dat één jongen daar heeft geschoten... En Trump die zou eigenlijk een toespraak houden, maar uiteindelijk moest hij zijn toespraak veranderen en zei hij dit. Ja, mooie woorden, mooie woorden heeft hij gesproken. Alleen wat zegt hij nou in het begin? Officials, this space. Been. Wat zegt u nou? Officials. Nog één keer. Officials, this space. Been. Dat is echt weer. Nou, ik weet niet wat hij daar zegt. Of oh, wisjes. Wisjes. Oh, dat, dat is, is het woord, denk oh, ik. Oké, okay. nou Fischels. misschien moet je. Officials, dat... this space been going on. Nou, is goed. Dat zal allemaal wel. Het is uh, een Maar goed, vandaag komt er ook even iets moois met televisie. Nu ook om twaalf uur. Ja, joh, we zitten ik... er helemaal klaar voor. Ja, ga je echt kijken? De, nou, de, nou, weet ik niet. Ik zit waarschijnlijk nog hier in de studio. Dus ik zet hier de tv misschien even aan. Ja. Maar uh, ja... Het is wel even anders dan anders, had ik begrepen. Ja, ja? een andere niet... taart. Nou, joehoe. Een Weet andere je? taart? Ja, er staat nu een Amerikaanse taart. Oh. Een beetje, uh, het is ook echt weer iets voor jou om op te letten. Een andere taart. Nee, het was gisteravond op uh, uh, RTLZ. Uh, RTL RTL -Z. Uh, iets over extra's over de wedding. En, uh, Wacht RTL Z Dat gaat altijd over zaken en dan praten die over taart? Ja, maar die hebben s'avonds <laughs> ook iets van... Uh, okay. Hoe zit je ergens? Uh, nou, dat, is uh, echt, uh, dat vind ik echt fout. Richter. Ze moesten alleen met de, met de financiën bezighouden, ja, volgens mij. visjes. Ik, ik zal u even nog de verklaring van visjes ja, geven. Ja, ja visjes. Dat is vals, kwaadaardig, havelijk. Dat was het ook, boosaardig. Snoot, met zijn d. Noot, ja, precies. Te kwade trouw en venijndig. Ja. Venijndig, ja, het is niet ja. echt heel erg slecht. He? Maar... Visjes. De space. Nou, ik vind dat echt een aardigheid. Het, het klinkt komt er gewoon helemaal niet over dit. Precies Visjes. Dat is heel vervelend. Uh, het klinkt alsof hij wat gedronken heeft. Ja, zo klinkt het er mee. Ja, ja. een beetje. Ja, de, de, hoor, de, dat hij met Simon Kermich de... de... nog in de kroeg heeft gezet. Zo ja. klinkt het, oh, het nou, goed, een beetje. Maar goed, het is natuurlijk allemaal wel eh, aangescherpt in Amerika. De leraren hebben natuurlijk een wapen gekregen. En degene die een wapen aanvraagt, die moet ook boven de 21 zijn. En die moet ook vertellen waar hij het wapen voor gaat gebruiken. Dat heeft hij natuurlijk allemaal aangepakt. Eh, hij... Nee, hij heeft, niks, hij heeft nog niks gedaan. Nee, maar ze waren, het was Helemaal wel niks. de bedoeling dat, hè? Echt dus, echt... Is. Ja, ja, ja. ja, het had wel kunnen schelen misschien, joh. Ja. Als je het een beetje opgepakt had. Maar, een beetje gezellig. Druk, druk. uitkwam. Druk. Want ik, ik heb bijvoorbeeld een, uh, nu een uh, filmpje gezien van uh, uh, Obama's vrouw. Ja? En uh, die had ook gezegd van... Ja, dames, hebben jullie allemaal zitten slapen dat jullie deze man hebben verkozen? Terwijl het nu eindelijk eens een vrouw ging... En ja. dan denk ik van nou, dat vind ik toch ook alweer heel leuk. Ja, ik weet niet of je wacht. het filmpje gezien hebt? Nee, dat niet. Maar ja, wacht, zij komt natuurlijk wel. Die hele Hillary Clinton en eh, de Barack Obama's waren wel heel erg dikke maatjes. Hè. En er moest wel een frisse wind door dat Witte Huis heen. Dat moest wel, had ik begrepen. Ik ben geen Amerikaan, maar dat hoor je al heel veel mensen roepen. Ja, het is allemaal één pot nat. het moet anders. Nou ja, dat gebeurt nu. Alleen, uh, ja, je zou dit soort dingen denken. Van, pak het nou aan, dat schieten op scholen. Maar nee, we gaan eerst even met Iran gaan we pesten. Eh, dan gaan we de hele Europa overhoop trekken. met die regeltjes, ja. ja. Nou, dat is ook heel slim om aangepakt. Beetje jammer ja, inderdaad. Heel slim uh, om dat aan te pakken. Nou goed, uh, tijd voor muziek, dames en heren. Straks weer die Hollandijkeuze. Maar dat nu toegeven in het tweede gedeelte van de radio. We gaan half tien naar de Zandvoortse bericht. Een stukje geschiedenis. Ja, het is allemaal weer magic wat gebeurt hier in de studio. Is maar even, Dus The Simple Minds. I, I need the truth, the reason why. Was so a mess, such a lucky child. And then something died. En dat is de nieuwe CD van ja, de Simple Mind. Ja, zo nieuw is hij ook weer niet. Hij is al een aantal maandjes uit. Maar goed, dit is er een single van geweest. En dat heet het dus uh, Magic. It is magic. Ik, uh, ik zit er buiten te kijken. Het is echt... Uh... Het is echt een saaie dag gewoon, hè? Je denkt het regen, het is echt regen ja, dag het leeft. Ja, dat leeft. Op deze, deze saaie regenachtige weer. zaterdagmorgen. Wat, wat sorry? Wat die zeggen? Wat zei die man ook hè? Ja, ja. saaie zaterdagmorgen, het regent. Ja, ja, ja nee, het is ook een beetje saai, maar goed voor de plantjes. Gisteren de nieuwe plantjes gekocht, op de terug naar huis. Oké. Okay. En uh, er was vannacht Potjesmarkt, er was Pinkster en nog, uh, Luilak. Heb je nog wat gemerkt? Nee, ik heb niks gemerkt. Nee, ik ook niet. Nee. Heerlijk. Hé, hey, wat stom. Ja, normaal onderweg dan word ik en denk ik... Hey, Hé, wat zit er nou op die auto? Oh, daar hebben ze wat zeep op gesmeerd. Huh, wat raar. Oh ja, Lu Luilak. Ik heb niks gezien onderweg. De gasten zijn gewoon veel te lui om hun bed uit te komen. Ik en... ja gewoon zeg. Nou, doen die of ze, ze s'nachts, midden in de nacht doen ze het. Of ze blijven gewoon uh, op, dat kan ook. Ik bedoel, als ik mijn kinderen zie, die zijn tot de vierde s'nachts nogal even filmpjes aan het kijken. Weet je. Dan denk ik, jongens, word, gaan ze eens... trek ik uiteindelijk gewoon die wifi er maar uit. Weet je. Ik heb een geheime schakelaar onder bed, dat weten ze niet. Geheime ze luisteren nooit doen. in dit radioprogramma. Dus. En dan doe ik hem op. Klik. En dan geef ze. Maar waar, hoe zit je naar nou die wifi uit? Nou, hier met die knop het wifi-apparaat. Ja, maar dat is niet het enige knopje, zeg zeggen ze dan, nee, dat klopt. Nou, als we het toch over, uh, over uh, nou ja... hoe uh, noem je dat, internet hebben. Uh, de wifi... En al die apps die op dat mobieltje zitten. Het schijnt afgelopen week. Ik, moet, ik heb vanmiddag een feestje. Moet ik toch weer lopen liegen. Weet je wel. Heel veel mensen zijn verslaafd aan apps op een mobiele telefoon. Ik heb dat helemaal niet. Ik heb niks. Ja, ik, ik kijk heel veel dingen op de telefoon. Maar ik ben er niet aan verslaafd. Dus dan ga ik op zo'n filmpje altijd, of op uh, een feestje altijd zeggen. Van, ja, ja, ik herken mezelf zo in. Ja, ik, heb het ook, ja, ik zit op zo'n mobieltje. En dan moet ik al die dingen nog opzoeken. En zo. Ja, ik, het is ook best wel een belastend, hè? Ik ja, we ja. moet wel meedoen met de rest. Anders ben ik zo'n oude man al. Ja, maar, maar wat wel het verraderlijke uh, is. Is dat je hebt gewoon altijd een uh, encyclopedie bij, of wat dan ook. Ja. Dus als mensen dan zitten van. Ja, maar het is zo? Nee, het is niet zo. En dan gaat iemand opzoeken. Haha, ik heb toch gelijk, weet je wel. En zo, en zo gaat het. En dat je dan de rust niet hebt van. Nou ja, ik weet het niet zeker, maar het zal wel. Maar dat ja? je eigenlijk de neiging hebt om het allemaal op te zoeken, om het zeker te weten. Ik laatste... Je wil gelijk uh, hebben van jezelf. Man. Ja, ik zat de laatste over te filosoferen. Wat zou er nou precies gebeuren in de, in de, in de toekomst? Weet je? Stel je voor dat we gewoon informatie gewoon met uh, zeg maar, geestelijk kunnen uitwisselen. Ik bedoel, ja? Nu ga je toch een beetje prosten van, heb je dat gehoord van die joden in de Palestijn en, en die aanslag en dat? Ja, maar dat wist ik helemaal niet. Oh, en dan ga je iemand anders aftroeven met het feit dat je echt even meer kennis weet. Heb, weet je wel. En uiteindelijk denk ik zelf... straks als wij zeg maar, uh, met onze uh, gedachtes kunnen communiceren... via een of andere app... want uh, wordt er wordt natuurlijk ook een aansluiting gemaakt met op, brein. De, op de brein. Ja, maar dan, dan weet je alles, want dan, dan, dan laat je alles. alles op. Dan laat je alles op. Dus waar praat je dan nog over? Echt over de meest stomme dingen van... oh, ik heb een pijntje aan mijn knie... En, uh, ik was laatst nog even buiten. Ja, lekker weer, hè? Ja, je kan ook niet meer zeggen dan, dat je het interessant vindt. Want je weet het allemaal al. Dus je, je weet het allemaal al. En je hoeft elkaar ook niet meer dat te, de, die kennis te delen. Want iedereen ja. heeft die kennis al bij zich. Ik ben erg nieuwsgierig hoe dat er dan uit gaat ja. zien. Ja, maar weet wat je, je wat wereld? leuk is dan nu? Want uh, ik heb hier nou een berichtje. Ja? Dat vind ik dan heel grappig. Dat een kunsthistoricus, die heeft dus een schilderij gekocht. Uit de 17e eeuw. Blijkt een Rembrandt te zijn. Ja? En hij heeft er dus 156.000 euro voor. Ja, dat is echt een tijdje wereldnieuws geweest. Ja, Alleen, maar, uh, het is, maar, maar het is echt zo grappig dat hij dan zo zegt: van, uh, Als je dat dan weet, allemaal. Ja? Dus op dat moment kun je ook, uh, als je inderdaad schilderijen ziet. dan uh, gaat in je hoofd gaat die. Uh, jukebox al, of die uh, Rolodex met schilderijen. Ja. Yeah. Ja, oh, dit is er een. Maar yeah. de, de, de lol is er dan niet meer dat je erover nee. kan verwonderen. Nee. Hoe, hoe, hoe de penseelvoering is en zo, weet je. Ja. Het <laughs> ja. dus is echt ja. een halve robot krijg je in je hoofd ja. en die analyseert het. En dan, nou, en je kan bijna net zo enthousiast meer over zijn. Nee, wist ik al. Ik had het al opgedownload, geüpload. Maar jij wist dit allemaal weer. Ja, dit is oud-nieuws, joh. Dit is al van dinsdag volgens mij. Of ja. niet. Dinsdag of woensdag. Uh, ja. ja. Ja, nou. Ja, en ik, dinsdag. En, en, dat is, is pas geleden. Dat is pas geleden. Ik moet ja. het toch processen? Nou, ik heb het dus ik, nog niet gelezen. Ja, goed, dat schilderij <laughs> was natuurlijk door Jan Six. Ik weet niet welke Jan Six het is. of De tiende al zo, geloof ik. Het is echt een hele Six-familie, hè? Het ja. Is echt, uh, die hebben zelf ook Rembrandts in, het, in de familie uh, hangen. Ook, uh, uh, noem je dat? Familieportret hebben ze hangen van Rembrandt. Ja. Een van de Jan Six. En dit is ook een schilderij wat hij dus in een van de catalogus had gezien. En dat is geveild. En het uh, was geschat op 20.000 euro. Het werd iets meer, 156.000 euro. Alleen het is uit een grote schilderij gesneden. En uh, ja, als je naar het schilderij kijkt, ik vind het vrij plat. Er zit geen weinig diepte in. De diepte in, die erin zit, zit in de kraag. Dat vertelde hij ook, want... Remond kan als niemand anders zeggen: we maar diepte in een kraag maken met ja. een paar simpele. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, streetjes. En uh, alleen ik vind het verder een plat schilderij. En dat handje wat er uithangt uit, uit die kraag. Ja. Dat, dat denk ik echt, wat is dat voor een raar handje? Dus het, het, het, het zou allemaal wel kloppen hoor. Maar ja. hij is hier toch al goed in de markt gezet al. Hij is in een allerlei televisieprogramma geweest. Hij heeft de schilderij om de zijn arm meegenomen. Ik denk van, nou, ik ga het even promoten dit. Oh, oh, oh, ik heb overal ruimte. Ik ga overal ruimte echt creëren nee, gewoon ja, voor dit ja, schilderij. Ja, ja, ja. Want het, het moet wel verkocht worden. Mijn scheld schiet. moet ik ook terugbetalen, weet je wel. Ja. En ik heb er ook maar zou je 106... dan miljoenen ervoor gaan vangen? Dat is de grote vraag. Ja, geen geen idee. Het wordt eerst aan toon gesteld, geloof ik. In, uh, het uh, gaat uh, naar Sotheby's uh, in, in Engeland. Uh, oh, the de UK. Oh, Oké, okay. daar wordt het ook <coughs> nog weer het nieuwe, uh, verkocht. Want daar was het tot toch te koop of niet? ik nou, dacht dat het daar op te koop stond destijds. Ja. Het nou ja, vorige... staat helemaal niet bij waar hij het nou precies heeft ontdekt. Maar ja, dat is ook logisch. Je moet je bron geheim houden, want dan, dan kan jij misschien kijken of daar nog meer te herhalen valt. He? Ja, hij oh, zei wel stop. dat hij het ergens in een catalogus had gezien. Dus ik, denk, ik krijg je een catalogus opgestuurd. En dan zei hij erheen te bladeren. Weet je, net als je door de magriet aan het bladeren bent. Hé, hey, dit zou een rembrandt kunnen zijn. Wow. Nou, ik bel even weer. Nou, ik heb een rembrandt voor je gevonden. Je hebt hem zelf in, het, in de magriet gezet. Echt waar? Ja, wist je dat niet, don? Nee. was dat nee, zo ja, zou kunnen de, gaan, dat is wel dat hij dat he? dan nog niet zegt, zegt hij pas als hij hem overgedragen heeft. En dat hij hem in zijn. Ja, huis ja, ja dat was ook wel spannend, dat hij dan ja. stiekem zo moest kijken. Met een vergrote weet je wel. Ja, niet normaal, hè? Ja, dit ja, is, ja, gaaf. Ik vind is het wel is, gaaf. Ik ben het is wel nou ook spannend, ja. Ik ben zelf pas geleden in de Hermitage geweest. Er is een uh, speciale tentoonstelling over oude meesters. En uh, ik moet zeggen, het was wel heel gaaf. Er zaten Rembrandts bij, die kwamen dus uit Rusland. Die hebben hier nooit gehangen. Nee. En er was een ene van. We hadden toen natuurlijk ook zo'n. Uh, uh, dame die uh, ging trouwen met een van de Oranjes. Yeah. En uh, daardoor kwamen de Russen ook hier. Die hebben gewoon hele, hele grote, uh, hoe zeg je het? Uh, reekse schilderijen meegenomen. Naar, uh, dat is echt belachelijk. Dat hoort naar ons. Ja, dus in de hermitage in Rusland, in Petersburg, yeah. leren hangen nog veel meer. Okay. Dus het is wel heel uh, interessant. Maar als je echt van dichtbij staat bij zo'n schilderij van Rembrandt, het is wel echt, echt heel knap. Echt zo? Dat raakt je zo van binnen? Nou, dat niet, maar ik vind het wel heel knap. Ik bedoel, je hebt echt het ja. idee dat als je Blaast dat dan die die haartjes van zo'n bonte kraag... dat die bewegen. Zo, zo, zo fijn is dat geschilderd. Oh, okay. nou, dat vind ik wel knap. Dat, je dat deze... is wel knap. Ja. Kijk, sowieso de ogen van de, oh. wat de rembrandt uh, schildert dat is al wel heel bijzonder. Altijd. Maar goed, dit schilderij... ik heb wel, wel met twijfels over. Maar goed, het is onderzocht. De verf en alles wordt gedateerd in 1530 of zo geloof ik. Dus het zou toch wel moeten kunnen passen dan in... 1530? Uh, 1530 toch, geloof ik? Nee, 1640. 1640, oké. Ik trek er gewoon even 100 jaar vanaf. Oké, okay, ja. net zo makkelijk. 20 over 8 straks... De Zandvoortse berichten. Het geschiedenis Eerst perfect sukkel.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 de muziek! Damien Jurando. Uh, dat heet Percy Faith. Ja, dat is echt ook een zanger van vroeger. Percy Faith, hè. dat was niet. Uh, per, uh, oh nee, was Perthy Perthy Slash. Slash. dat ja. was Percy Ja, Percy Faith, uh, wat was dat? Dat was volgens mij ook een zangeres. Of ja. zangeres, een zanger. Nou goed, uh, het is ook soms uh, moeilijk om dingen terug te halen. Hè. Langer dan twee weken geleden. Maar goed, deze Damien. Het, het doet een beetje uh, aan. Ik, ik heb gewoon zo'n gevoel als bij zo'n zanger die. Nou, vroeger bij het koor lukte het niet. Hij zit er altijd een beetje naast met zijn stem en het was altijd een beetje gammel. En nu is dat helemaal hip om een beetje zo gammelachtig te zingen. Dat je denkt, mwah, het hangt op het randje. Maar daardoor is imperfectie weer heel mooi geworden. Hè? Dat is ook met kunst. Ik had zat ja, laatst nog met een kunstfotograaf ik te praten. Zegt, ja, hij zegt die imperfectie, dat is het. Hè? Je bent op zoek naar de perfecte imperfectie, want dat is dan kunst. Ik vast, jij bent even diep bezig. Ja. Nou, maar even een whisky. De... Maar hoe bedoel je dan in perfectie? Maar het is inderdaad, als je iemand ziet die helemaal uh, uh, opgemaakt is... dat er uh, echt geen, uh, geen foutje meer in is. Een helemaal vermaakte gezicht. Ja. En, of je ziet die oude grijzaart van Rembrandt. Die, ja. uh, die is geweldig, als je die zo ziet. En dan denk ik van ja, want, Dat las ik er wel bij, hè, want ik was dus in de hermitage. En dan ja. zie je er ook bij dat uh, ze gingen dus gewoon... In Amsterdam had je heel veel vluchtelingen uit België... En, ja, Joodse vluchtelingen ook. Oké. Okay. En, uh, en Rembrandt, die heeft hij dus uh, allemaal voor... Uh, die had van wil je wat drinken? Wil je whisky? Ja, nou, dan ga ik je wel schilderen ondertussen, weet je Zo, oh, okay. zo ging is... het allemaal. En oh, dan okay. denk ik van, nou, dat vind ik wel heel leuk. Dat is wel grappig om te weten. En, als... en inderdaad, die Joodse man, dat is echt zo'n mooi schilderij. En ja. Je dan echt, dat je echt denkt van, nou, ik kan ieder moment opstaan, weet je wel. Zo, zo echt... Kijk. En dan zie je echt uh, inderdaad dat die man echt... Uh, Uitgeput is. En uh, inderdaad, dus uh, waarschijnlijk misschien wel lopend en nee, helemaal naar Amsterdam is gekomen vanuit uh, België ergens. Ja, ja. Dan ja, ja, ja, op ja. leeftijd. Maar allemaal imperfectie gesproken. Nou, vertel, wat is er Heb weer... je vanochtend nog goed achterom gekeken of je goed doorgetrokken hebt? Uh, soms. Uh, nou, ik doe meestal eens niet de grote boodschap hoor. Oh, oké. Okay. Nee, nee. Okay. Nee? nee, maar het is namelijk in boymans van Beuningen. Daar is een expositie van yeah. meters grote drollen. Oké. Okay. Ja, vanaf zaterdag is deze, vanaf vandaag. Is het is wel en, even de vraag, hoe is die binnengekomen zeg? Ja, wie heeft hem uitgescheten? Dat ja. is ook nog de vraag. <laughs> dat is ook even de vraag, wat een ding. Ja, maar dus, uh, de, de, de, het zijn vier kolossale drollen, tot vier meter hoog en twintig meter lang. En uh, die vullen de zalen en die behoren tot de absurde, uitdagende en humoristische bedenksels van het kunstenaarscollectief. En uh, ze hebben al veel stof uh, doen opwaaien met hun knalroze speelkonijn van 50 meter... In de Italiaanse bergen. Ze hadden ook een sculptuur van bevroren urine in Moskou. Uh, wat een beetje mis? En een roeivijver met bootjes op een dak in Londen. Dat vind ik dan wel weer leuk. Ja. Maar dan zie je als commentaar al man, van... Ja, wat is dit nou? Dit is al zo oud dat mensen zich met kunst. En ga nou eens gewoon uh, wat leuks doen. En ga echt eens kijken hoe mooi alles is. Kom, mijn huis maar eens even verschil. Dat ja. vind ik een hele kunst. Hè? Dat is, nog even. Ja, nog even. En dan is het zo van... Uh, dat ze altijd al alweer... Uh, wat, wat was het nou wat je zei? Dat die... Uh, dat, dat, dat er bij iedere expositie hoort dan een, uh, een draaimolen en een uh, reuzenrad bij, weet je wel? Ja. Of een achtbaan. En anders is het gewoon niks. Oké, okay, dus ja. Dus ik vond het, het echt shocking. Dus, ja, het is uh, uh, even. anders dan anders, weet je wel? Dan is het bijna meteen kunst, weet je wel? Rarigheid. Ja. Ik, ja, ik vind het soms ook wel een beetje. Ja, over het paard getild hoor, weet je wel? Ik ben weet, weet even de. Het uh, echtpaar, Studio uh, Job, heet dat geloof ik? Studio Job, ja. Die maakt al kunst. Eh, uh, ja, kunst. Uh, design voor in huis. En er zijn ook hele bizarre dingen gewoon aan elkaar geplakt. Sculpturen, dat je denkt, ja, leuk, al dat goud en al het glimmer bij elkaar. Maar wat doe je erbij? Nou, gewoon in een hoek neerzetten. Oké, okay, en wat kost het? 30.000? Oké. Okay. Nou, dat gaan we niet doen. Dat, ja, nou, dat dan, dan ben het... ik meer voor de kunst van onze eigen. dorpskunstenares Marlene Sherps. Die heeft echt hele mooie kunst. Yeah. Die staat ook aan de boulevard en zo. De Seas of sea en al dat soort dingen. En dat. Maar dat is echt dat je denkt van wauw, dat is gewoon echt mooi. Je moet eigenlijk een soort verdiepen, verdiepende laag zitten, weet je. Dat, dat, ja. ja. Maar ja, dat is voor iedereen verschillend. Dat is ook wel mooi natuurlijk. Maar de vraag rijst wel steeds vaker op. Hoeveel subsidie moeten we daarna eigenlijk insteken in die knutselaars? Ja. Ja. Ja, maar het blijft wat, inderdaad. Maar jij zei net al van dat jij in een museum dan dacht van... Hoort dit bij de expositie? Oh nee, dit is de Brandblusser. Ja, precies. Oh ja. Dat vond ik wel leuk. Ik denk, ja. uh, uh, oh, daar moet ik langs. Ja, ja, ja, ja. precies. Weet ja. Ja, ja. je, op een in opslag staan dat je de, de, bij een installatie staat en je denkt: van, nou, is dit ook kunst? Oh nee. Je ja. ja, ja, ze zegt is... ook altijd: Engels, It's in the eye of the beholder. Ja. Dat is maar net wat je erin ziet. Ik heb wel eens van die handelaren, ik, ik handel het ook een beetje in stoelen. En die gaan dan, dan hebben ze best wel aardige stoelen. Het is niet echt heel erg bizar, maar goed, het heeft wel een bekende naam, een bekende fabrikant. En dan gaan ze die stoel gewoon op zijn kop. Of ergens in de, in de struiken gooien en dan gaan ze zelf fotograferen. Je, je denkt van ja, zo ziet het ja, er wel uit. Ja, apart met foto's uit. vind ik het dan nog wel leuk, weet je wel. Ja, dat okay. is de momentopname. Ja. Maar kunst moet je echt heel veel tijd in nou Ja, goed. ja en, en, en kunst kost ook best wel geld. En moet je altijd je geld ermee verdienen, weet je wel? Dat is ook de vraag. Kan het okay. ook gewoon een hobby blijven? Ja, doe het voor je lol. Want hè? in de jaren 70 was het, kon het niet gek genoeg. Hè? Dan kreeg iedereen maar een uitkering, weet je, moest je in de zove, om dezelfde tijd een schilderij inleveren en dan kreeg je weer je uitkering. Ja, en Dat is dan heen is al... die schilderijen allemaal op in het gemeentehuis en zo. Ja. Ja, of ze gingen allemaal in de opslag. Ja. ja Daar hebben ze ook heel wat, uh, wat meuk staan voor. Nou, er mij. is heel veel, trouwens, uh, schilderijen uit het Standwort Museum, die zijn nu uit de opslag gehaald. En ja. Er was ergens een site en daar kon je dus uh, bieden op die schilderijen en zo. Okay. Maar waar dat precies ook weer was, dat weet ik nu niet meer. Dat is dan weer niet blij van Het is eigenlijk te te ook te gewoon dat je, je lust en leven in zo'n schilderij. Eens zo'n plaatje, weet je wel. Weet je, ja. je, daar heb je negen. Ieder is op, ieder is op. Goed, ik zit al twee lang gewoon hoeren tegen de mensen aan. He? Zit daar iemand op te wachten? Dat is ook een hobby. Dat is ook kunst. Maar ik vraag Eigenlijk is het kunst. Ik, ja, ik vraag geen subsidie aan. Dat doe ik niet. Maar geen we, subsidie. We zullen wel even onze excuses aanbieden. Voor, mocht een mens gekwetst hebben. Oh ja, laten we dat even doen. Ja, mooi niet. Nou, ik, ga net, ik, ga zo lang, ik ga net zo lang door tot... Dat ze hier voor de deur staan. Goed zo. En ik, eerder stop ik niet. Goed, het is wat later. Normaal is of in twee minuten over half negen gaat. Moet de Zandvoortse berichten al langel al Zich aanmelden, maar. Wat ja, het van, ja, sorry! we zaten zo in ons verhaal vast. Daar komen we soms ook niet uit los. Scarlett Johansson maakt muziek. Samen met Pete Jorn. Ze hebben een EP'tje heet. Ja, dat is wel apart. En nee, zo heet het EP'tje ook apart. En die heet Bad Dreams. Hier bij het koepakleef. Goedemorgen! sorry, babe. Falling in love and getting over it too soon and oh too fast. I envy the futures of all my friends. I get jealous about your past. If it gets too Heel moeilijke uren achter de rug. Zegt u dat wel? Het was verschrikkelijk. We will always have bad dreams. We will always have, always have bad dreams. We will always have bad dreams. Let's go, Mr. Gazet Zing. Sleep will never come back. We will always have bad dreams. Ongelooflijk. Zandvoortse berichten. Scarlett Johansson, actrice, niet onverdienstelijk. Ze kan er heel gewoonjes uitzien. maar ze kan er ook echt een knap uitzien. Je denkt, wat een lekker vijf. Nou, doe even normaal zeggen. Een beetje meer respect hè. Zandvoortse berichten. Het is veel te laat. Het is vijf minuten, bijna zes minuten over. Half negen en... Uh, ja, dat doen we al even wat Zandvoortse berichten. Wat speelt er allemaal in Zandvoort? Nou, onder andere natuurlijk uh, de, iets met olifant uh, Max Verstappen... Uh, weekend-scheurdagen. Uh, ja. Zoiets is het. En verder... Ja, het was echt knullig woorden. Twee winkeldieven in supermarkt... in het centrum uh, zijn aangehouden. De politie kreeg een tip... dat er uh, bij een supermarkt... een uh, winkeldief... Uh, uh, ja, ja. Iets had gepikt... Uh, op het op helpen het op rennen zetten. Mensen gingen erachteraan. Uiteindelijk hebben ze die dief op de grond gewerkt. Dus eerst omstanders. dan kwam de politie erbij. Die heeft die winkeldief overgenomen. Toen de kregen ze nog een melding binnen. Uit diezelfde supermarkt. Waar ze nog een winkeldief. En daar gingen ze ook achteraan. En die werkte ook tegen. Dus ja. Dus uiteindelijk uh, hebben ze twee van die. Uh, twee vliegen in één klap. Dat komt wel goed uit. Uh, maar mooi hè? En er staat een, schil, uh, een foto in de krant. En zijn gezicht is al keurig geblurd. Oh, dat is wel mooi. Ja. En uiteindelijk zijn die gebracht naar het cellencomplex. En eh. Uh, nou. Uh, ja, ik zal zeggen, uh, ga dus even, super, ga even naar de supermarkt toe. Misschien uh, kan je ook iets spannend meemaken daar. Dat is wel leuk om te weten. Ja, wat gebeurt er nog meer door... Uh... Ja, er zijn de laatste dagen veel dure fietsen en bakfietsen gestolen... op de okay. Zandwortse Boulevard. Het zijn ook van die Elektrische blag? fietsen waren het doelwit. Wat, wat kost die dingen al niet? Ja, he? ik denk heel veel. Kosten heel duur. Ja, dat zijn van die bakfietsen, die zwarte. Ja? En die, uh, die hebben dan echt een enorme bak vooraan. Je ja. kan er bijna mee verhuizen, volgens mij. Het, maar ja, niet alleen fietsen en elektrische fietsen waren dus het doelwit. Ook bakfietsen. En dinsdag werd ook een of de moeder van Paulus, dat had Echt een peperdure bakfiets. Nou ja, dat is hetzelfde wat we net al zeiden. Ja. Maar de politie adviseert dan ook echt om de fiets op slot en aan de ketting te leggen. Waar bijvoorbeeld een fietsenrek, landaarpal of hek voor. En tevens worden getuigen zich verzocht bij de politie te melden. Ja. Het is echt decadent gedoe, dit soort fietsen. Eigenlijk wel. Echt zo decadent. Ik denk van, dan maar ze kan worden je... gewoon in een auto geladen, denk, denk ik. Dan kan je je kind, kan je namelijk voorin, dan kan je lekker zelf los bewegen. In zo'n hele grote bak. Weet ja. je, hele garage staat vol met dat ding, weet je wel. Ja. Neem twee keer zoveel plekken op, in, in, op, op het fietspad. Ik vind het echt decadent. Ah, houd er eens op met die stomme rond fietsen. Maar ja, gewoon op een normale fiets en neem je kind achterop, weet je. Bind hem vast. Maar goed, even kijken. Want nog meer, ja, de kleurrijke passage is klaar. Uh, voor het Pinksterweekend, dat is natuurlijk wel leuk. De doorgang boulevard, panage, doorgang naar uh, de Fuego. Uh, nou, goed, de <laughs> boulevard de Vavousje. De Vavousje, ik spreek het, het al verkeerd uit. Ik ben niet van de <laughs> heer, Nou, het is wel mooi trouwens, hè? Voor Fuego. Ja, het klinkt wel. Het klinkt wel mooi ja. eigenlijk. Ja. De woonstammen zijn weggeschilderd. Er is een onderwater is daar gemaakt. En uh, er is een soort selfie-wand gemaakt. En een soort golf, Levensecht. Met een surfplank. En dan kan je zelf half, half op je surfplank gaan staan. En dan kan je zelf niet maken. lijkt het net of je aan het surfen bent. Oh, dat is wel leuk. Ik ga van de week, van de week wel even. Ik ben wel nieuwsgierig of mensen ook met een zwembroek dan gaan staan. Dat is wel ja, even leuk. Vandaag even niet. Vandaag even niet. Uw, <laughs> wissig. Nee. Maar goed, het is dus leuk. Dus mensen die van de trein komen. die worden goed ontvangen nu. En dat is belangrijk. Zeker. Uh, afgelopen donderdag is een man bekeld, bekneld geraakt. onder een kwad. op het terrein van het Circuit Zandvoort. Rond één uur reden twee personen op een kwad richting het tunneltje. Toen de bijrijder in onbalans raakte. en van het voertuig afviel. En de man kwam met zijn been bekneld te zitten onder de kwad. Dus de politie, brandweer, ambulance en een traumateam zijn opgeroepen. En de traumahelikopter is nabij de plek van het ongeval geland. En zijn dus benen zijn gestabiliseerd. Dus de uh, nou ja, uh, arbeidsinspectie zal het ongeluk onderzoeken. Het was blijkbaar, waren het personeelsleden of zo. Dus uh, nou ja, het schijnt ook dat enkele dagen eerder ook al een ernstig ongeluk plaatsvond op het circuit. Ja, klopt ook wel een valt tijdens een rijvaardigheidstraining. Ja, ja. Ze, ze hadden hem dus echt nodig, die training. Ja, dat is helemaal duidelijk. Dat is... In de Tarzanbocht. En uh, in de, de gert de -Bach bocht uh, Nou goed, echt meerdere ambulances zijn erbij uh, <coughs> geweest. Een trauma-helikopter er ook bij. En uiteindelijk met, met spoed naar het... Uh, Tervu in Amsterdam, politiebegeleiding bij. Het is echt uh, wel vrij heftig. Twee van ja. deze dus ongelukken. Er gebeurt trouwens laatst best wel veel ongelukken hier in Zandvoort. Was niet vorige week ook twee fietsers die tegen elkaar knalden? Ik bedoel, dat is dan, uh, klinkt minder spectaculair dan met auto's en zo. Maar, maar goed, dit was in de tas bocht. Ja. ja. Kon niet uitblijven, natuurlijk. Goed, tot zover de Zandvoorts berichten. Straks nog uh, veel meer en een stukje geschiedenis. En natuurlijk hier nu eerst even uh, de Gas Gomez. Hij is van de. Het is Stereophonics. nee niet van Stereophonics van de... Supergrass, daar is hij van en hij heeft een solo plaat gemaakt. En joh hier, walk the walk... Ik heb wel eens met dit soort muziek een beetje het voortslepende. Een lekkere paspartij erbij. Gas Combus, dat was in Rotown in uh, Rotterdam. Ja, dat is een van de leden van Supergrass. Pomp op je stereo. Ze waren ooit in Nederland, in Amsterdam. Toen waren ze even in het blauwe theehuis. Even een grote joint aan het aan aan roken natuurlijk. Papariseren. Echt, echt lang geleden, dat is twintig jaar geleden volgens mij. Maar goed, ze mm. hebben ook uh, een hele lange muzikale carrière achter zich... Die is leeft op de radio. En afgelopen week zat ik het nog eens een beetje zo te kijken. En al die dingen die gebeurden natuurlijk. De Gaza-strook is ook. En toen zag ik nog even... De, de, op een of andere manier kwam ook Nita nog even bij. De winnares van de Eurosong Festival natuurlijk. hè En ik had nooit begrepen eigenlijk dat het over... Uh, komt uit Israël hè, Nita. Dat had geworden ja. natuurlijk vorige week. Ja. Ik vond ja. het geen leuk liedje. Het was een beetje een apart liedje. Maar het had een hele mooie boodschap. Het ging namelijk over het feit dat ze vroeger... En daarover sprak ik ook heel veel aan. En uh, uh, Joodse mensen en israëlische mensen zijn natuurlijk ontzettend ontzettende slachtoffers van alles. Altijd zo. En deze Nita schreef erover. En ze werd vroeger gepest. Er werd met stenen gegooid en zo. En de, nou ja, mensen die met stenen gooien moet je natuurlijk altijd... Heel snel moet je die gewoon afstraffen. Dan is het ja. gewoon... Gek Kijk klaar. Nou, klaar ze, nou? ze zag er ook wel een beetje raar uit. Ja, ze zag er een beetje raar uit. Ja, mag je dan pesten? Nee, dat ook niet. Dat ook niet, maar ik maar, vond het niet leuk. Maar goed, dan, ben je, dan word je 70 jaar oud... en dan gaan ze met stenen gooien. Nou, dan ga je natuurlijk ook even kaarsjes uitblazen. Nou, bij elkaar hebben ze 60 kaarsjes uitgeblazen... had ik begrepen, de Israëli's. Dus, uh, nou, ik ben benieuwd hoe dit allemaal af gaat lopen. Maar het, ik, ik vind dat echt... Je probeert het te begrijpen, die uh, Joodse staat... en uh, de Palestijnse staat... die er dan zogenaamd moet komen en zoiets allemaal. Maar het is fucking moeilijk gewoon. Het is echt uh, heel bizar. En uh, dan geven ze Hamas dan weer de schuld. Hamas uh, gaat die jongeren dan opstoken. En uh, nou, dat geeft Israël dan in een keer ook de macht om ze dan maar neer te mogen schieten natuurlijk. Dat is ook zoiets. Dus uh, ja, zullen we zullen het maar afwachten wat het, in de, wat het gaat worden. Maar in ieder geval, heel veel mensen hier in Nederland nemen nu afstand. Ook Joodse mensen hebben zo, dat heet dan het uh, andere Joodse geluid. Die zeggen ook zo van, ja, dit kan echt niet dames en heren. Het heeft niet, niet, niet met joze mensen te maken. Het heeft gewoon met de Israëlische staat te maken daar. Nou, je moet ze gewoon gaan gedragen. Kom op zeg. Israëlische? Ja, gewoon de Israëlische. Islamitische staat? Nee. Israëlische staat. Oh. Je is er, je moet ja, maar het klinkt net alsof ook IS is, weet je wel? Nee, joh. Oh, okay. Dat dit is dan de andere kant. Oké, okay, nee, dat is, is de goed. andere kant. Nee, nu maar, je, maar, he, ja, je gooi alles door elkaar. Ja, maar ik zit ondertussen zit ik ook te lezen. Dat, oh, okay. dat, uh, ja, dat moet je niet is, doen. De voetbalclub Bajda Jeruzalem, zijn naam heeft veranderd in, in Bajda Trump Jeruzalem. Yeah. Had je dat gehoord? Nee, dat niet, maar ja, geloof ik. Ja, Trump is een groot. Uh, ja, Hij heeft de Amerikaanse ambassade maandag naar Jeruzalem verplaatst en de stad daarmee erkend als hoofdstad. Ja. Yeah. En uh, ze zeggen ook: 70 jaar heeft. Jeruzalem moet moeten wachten op internationale erkenning... al dus de club op haar Facebookpagina. Yeah. En hier, hiermee wordt de stad nu eindelijk de eeuwige hoofdstad van Israël. Ja, nou, yeah. die... hele fijne. Goed, dit is al oud nieuws natuurlijk. Dit, dit, is, al, dit is ja, zo'n foute stap, dit. Goed. Hoe oud nieuws? Dit is oud nieuws. dat hij de, ja, de. Nee, dat hij dat ging doen. Maar niet dat die club nou Trump in zijn naam gaat voeren. Nee, dat niet. Nee, nee dat, dat, dat Trump daar wel weer zijn ego weer heerlijk gestreeld wordt. Want hij staat er ook heel erg tevreden. Ik hoop het toch dat heel veel Joodse mensen zich erop gaan en Zeggen van, nou, hier nemen we afstand voor wat hier allemaal gebeurt. Dat kan toch ook helemaal niet. Wat een rarigheid. Maar, maar ze zeggen ook wel dat de status van Jeruzalem geldt als een van de grootste obstakels... voor de vrede tussen Israël en de Palestijnen. Ja, natuurlijk. Want hij wordt dus en door Joden, en door moslims, en door christenen als heilig beschouwd. En hierdoor is die dan uh, alleen nog maar voor de Joodse mensen? Ik ja, snap het niet helemaal. Dat hoor. is dus niet, niet de bedoeling eigenlijk. Nee. Hey, maar goed, het zou wel schelen als ze in de Gaza strook... dat ze daar ook lekker kunnen leven. En dat ze misschien uh, de ja. grenzen wat meer opengooien... dat ze daar ook wat meer goederen binnenkrijgen. Maar ja, dan is er als de dood dat Hamas weer terugkomt naar Israël en al die aanslagen gaat plegen. Want Hamas, dat is de, de duivel, het kwaad, zeggen zij. Ja, ja. ja. En als, dus, het, ja, als we alle twee en alle twee kanten het goed zullen regelen... dan scheelt het wel. Maar dan nog is er heel veel oud zeer. Maar goed, ja. dit zijn wel heel veel jonge mensen, hè? Dus je zou toch denken, jonge mensen... die staan nu meer in het hier en nu. Dus die ja. zouden toch denken, van, nou, ik kan een doorstart maken. Maar hoeveel familie van hun is overleden? Ja, dat, dat is de vraag. En, ja. en, dan, en dat wordt dan weer vaak gekoesterd van... Dat is gebeurd en daardoor blijft die haat gevoed, gevoed worden. Ja, ja. Moeilijk, hoor. En de resetknop is er nog niet uitgevonden bij het mens. Maar dat zou bij hun de eerste kunnen zijn. Dat zou wel fijn zijn. Heel fijn zijn, zeker. Goed. Nou, straks onder andere nog het kopje rare berichten. Nou, ja, dit is ook wel een beetje raar... wat er nog steeds zoveel, na zoveel jaren speelt. Maar uh, straks echt een rare dingen... waar je een beetje een glimlach van op je, op je gezicht krijgt. Eerst maar even deze band. Ik was er eigenlijk een beetje aan het zicht verloren. Uh, Sint uh, Vincent... Sint Vincent? Ja, zo heet de Bens. Walk, eh... Uh... Nee, ik heb even kijk. Ik even op de lijst kijken wat ik aan je gossam opgezet heb. Oh nee, Los Angeles. Heet dit. St. Vincent. Even toe, gelijk. In Los Angeles the Los Angeles. Moet wel goed uitspreken, natuurlijk. En Sint-Venter, twee van de, de laatste singles die ze uitbrachten. De wondere wereld van Toebak leeft. Ja, het is de wonderen wereld van Tubak leeft. En uh, Jolande is al op uh, zoek naar, uh, naar de Keus. Ja, ja, ik zat echt te denken om een van de muziekdingen die Nile Rogers heeft gemaakt. Nou, maar hij heeft zoveel, ik kon bijna niet kiezen. Nee, dat is zoveel. Ja, ik vind het echt heel leuk. En al die barstpartijen kan je allemaal over elkaar heen leggen. Ja, en je kan... Ja, als is een, een leuke DJ wordt, dan doe je lekker la Le Chique van Freak. En dan uh, ga je door met uh, uh, uh, Dino Ross. Een Daft Punk. En, ja, alles. Gewoon heerlijk. En ik en heerlijk ga je zo maar uh, Nou, het is uh, de op tegen negen uh, uur. En uh, we hebben eigenlijk nog heel veel rare berichten gehad. Nee, te zeggen, weinig hè? Nee. Nou, ik, ik vind vier hier wel een hele rare. Dus is een Chinese bergbeklimmer. Die heeft 22 jaar geleden zijn benen verloren. En die heeft. De op de berg. Ma nee. Maar heb ik ze nou gedaan? Ja, van, oh, hoe? ja, Ze vallen naar beneden. Oh, ja. Maar ja, ik weet niet, uh, ongeluk of zo. Hij heeft, uh, zijn, zijn benen zijn geamputeerd vanwege bloedkanker. Oeh. Oh. Maar dit hield hem er niet van om zijn droom op de, top, op de top van de hoogste berg ter wereld te staan. Zijn missie werd bemoeilijkt door de regering van Nepal, die vorig jaar een wet aannam. Waardoor blinden en mensen met geamputeerde ledematen en de Mount Everest niet meer mochten beklimmen. Blinden mochten het niet meer, want die vielen er te veel van af natuurlijk. <laughs> Ja, van. Oh! Oh! Er was een hele lange gil. Ja, ik heb een uitkering. Ja, die kan niet werken. Ik ben blind. Maar ik ga wel de Mount Everest op. Ja. Oké. Ik word gesponsord. Ja, ik word gesponsord. Ja, maar ja, die beslissing werd dus afgelopen maart ongedaan gemaakt. Dat heeft de weg vrijgemaakt voor Xia. Want zo heet hij. Hij heet Xia Boya. Okay. Maar hij zegt ook, het was een uitdaging voor hem. En uh, uh, het is gelukt. En hij is overigens niet de eerste persoon zonder benen die de Mount Everest heeft beklommen. In 2006 stond een Nieuw-Zeelander Mark Inglis ook al op het hoogste punt van de aarde. Stond? Dat denk ik dan. Toch? Nou, ik, misschien hebben ze kunstbenen of zo. Oké. Okay. Ja, ja, hallo, dat ze hebben toch benen e ja. hebben. Dat is niet eerlijk. Die springen zo. Net, je hebt toch ja, als die biotische Je, je toink twee keer veren en je bent boven. Ja, ja nou, zo kan ik het ook. Ja, <laughs> zo kun ik het ook gewoon in rolstoel naar boven. Oh, vreselijk. Gewoon van ja. die tracks, van die speciale banden ja, eronder. Als je bloedkanker hebt, lijkt het toch ook alweer heel heftig hoor. Nee, goed, ja, dat is goed. Je bloedkanker en dan hang je benen eraf. Oh, oh zeg, doe oh, even Lekker gewoon. dat geluidje erbij, Lekker dat geluidje erbij, <laughs> gewoon zeg. Nou. Oh, wat al het bloed hier, gadverdamme. Ja. Grote paniek in Queensland, Australië. De breedvoetbuidelmuis wordt met uitsterf bedreigd. Het probleem is dat mannetjes beginnen massaal het loodje te leggen. Als ze de daad hebben gedaan. oh, En de daad, dus met de vrouw zeg maar het seksbedrijven Kan wel tot 14 uur duren. Och ja, vandaar. En daarna gaat hij dood. Nou, ik oh. moet er ook niet aan denken. Ik denk ook wel last van mijn hart krijgen als je 14 uur bezig bent. Ja, dan moet je gewoon een leven van onthouding leiden. Maar dus dat is voor mannen ook alweer erg moeilijk. Geschat wordt dat er nog slechts een paar honderd van deze... was het ook alweer de breedvoet buidelmuis rondlopen. Oh. Rond, dus niet aan seks beginnen. Nee, dit is beter van niet. Han. Nee. Gewoon niet doen. Dit kan, dit kan vermoeiend zijn, maar dit slaat echt de top gewoon. <laughs> Johan. Johan. Yes. It's about freaky time. Ja, Johan, nieuwe ideeën hebben ze uit. Pull up, heet hij. It's about time. Een grappig mijn vrouw koopt altijd mijn kleding. En dat doet elke vrouw natuurlijk hè. Die moet zorgen dat zijn man een beetje haar mannetje er een beetje goed bij loopt. Dus komt met een uh, t-shirt aan. Een zwart t-shirt. Lekker strak. Ik zeg ook oh, trek hem aan. En ik had eigenlijk niet gekeken wat erop stond. Ik trek hem zo aan en ik kijk zo. Hey, Hé, is dat Johan op? Ja, ze zegt, ik weet ook niet wat het betekent, maar is dat Johan vier op? Ik zeg nou, dus is het oude album van uh, Johan. Ja, zonder dat ik wist, dat ik eigenlijk een t-shirt van Johan gekregen. Ja. En deze jo band, Johan? Die, oh, die. Deze band heet Johan. Okay. En dat was een t-shirt van... Uh, ik dacht van Johan Kruijf denk ik dan. Ik denk bij Johan denk ik aan Johan Kruijf. Johan Kruijf? Of Johan Oldebarneveld. Ja, ja, dat was het. Ja, dat was het. Ja, dat was, uh, ja. Vies, oranje <laughs> Van de Oranjes. Goed, oh. dus uh, de zaterdagmorgen loopt alweer tegen negen uur. Wat ja. is dat voor een gekkigheid? Ik, weet ik niet. Eh, eh, eh, het is wel een ge geit, ja. Yes. Ja, het is een geit. Nou goed, oh, ik Wilders. zie hier wel een leuke straf voor Wilders. Ja, oké. Okay. Oh ja. De in Drentse Veenhuizen. Want die gaan, uh, die, die, er is een nieuw project geopend daar bij die gevangenis in Veenhuizen. En ze hebben een proefhopveld uh, aangelegd van 2 hectare grond op de agrarische grond van de gevangenis. En hiermee keert de hopteelt terug. En uh, de gedetineerden die, die gaan in de laatste fase van de straf, mogen ze naar buiten. En dan kunnen ze dus uh, daar uh, hop gaan telen. En hierdoor kunnen ze dus ook uh, een nieuw vak leren. Hop. Hop, hop, hop. Hoppa. Dan gaan we bier maken. Dan oh, hop, zo ja, lekker ik hoop dat we een biertje in de pauze krijgen. Klopt, daar heb je het ook weer nodig voor. Hop, is voor bier. Voor bier ja. Natuurlijk, ja, dat is wel gaar. En ze hebben ja. daar zoveel grond. Het is natuurlijk allemaal veen en zo, hè? Dus uh, het heet niet van niks, veenhuizen. Nee, ja. Je hebt daar ook van mijn kinderen eten turf en zo, had je van die boeken. En ja, je hebt daar natuurlijk. Uh, daar had je ook al de. Het waren vroeger de koloniën, Daar ja, gingen ja, dus alle, al, al het schoren en tuig en, en uh, uh, ook oude legermensen. Die gingen daar allemaal heen. Ja, klopt. En de, de, maar je moest de, de, wel gescheiden slapen. Er zijn uh, wel mooie verhalen van dat soms daar ook uh, families zijn ontstaan. Mensen hebben elkaar gevonden daar. Ja. En uiteindelijk kregen ze ook. Het was echt sociaal, hè? want mensen kregen ook begeleiding om weer het leven een beetje op te pakken. Hè? Ja, maar de mensen willen eigenlijk niet weten dat ze daar vandaan komen. Hoor. Nee, dat goed. Dat hoor je maar ook. er zijn toch wel een aantal bekende Nederlanders die zeg maar, hun roots dan gingen uitpluizen. en uiteindelijk daar toch terechtkwamen. Dat daar een van hun voorvaren toch daar een, een tijdje had gezeten. Dus dat vind ik dan wel leuk. Maar nou, goed. Het grappig is dus wel: er is dus een boek van uh, ook gemaakt, dat heet het Pauperparadijs. The <laughs> Je was oh ja. pauper, dus ik zie uh... die aanplakbiljetten overal staan. Ja, mee. en uh, ergens wil ik er wel heen, want het lijkt me wel boeiend. Het, het boek was uh, de moeite waard. Was de moeite waard. Ja. Nou, goed dat je we ja, de, uh, deze week natuurlijk de rechtszaak van Wilders weer. En de Wilders heeft het voor elkaar. Hij heeft de rechtbank gevraagd. Ja, zeker. Ja, is ja want, want hij, hij daar, Pechtel die heeft iets gezegd. Nou, nee, nee, ne, nee, En ik ben groot en ik ben klein. Zo'n gevoel krijg ik ja, altijd bij Wilders, ja, weet ja, ja, je. En Pechtel heeft iets gezegd over dat de Russen eigenlijk nooit eerlijk zijn... Of nooit een fouten toegeven. Dus dat is ook een soort demonisatie... of ja, discriminerend ja, ja, ja. iets. Dus dat vind ik dat hij ook... want hij moet ook... Denk ik, is dat nou je verdediging? En moeten daar nou op geschoeid worden? Ik vind nou geen betere al? argumenten? Ja, dat slap. Hij doet hetzelfde. Hij, uh, hij belemmert de, de ja. rechtsgang. De rechtsgang, precies. Tot ja. zo. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.